9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Italiaanse treinbouwer Ansaldo Breda heeft 37 miljoen euro... terugbetaald aan een aantal banken, waaronder ING... Die hadden dat samen, bedrag, dat bedrag, voorgeschoten aan de Belgische spoorwegen voor de aanschaf van de Vira. De Belgen annuleerden eind mei de orders na maandenlange problemen met de nieuwe hoge snelheidstrein. Ook de NS besloot om die reden de Vira niet meer te gebruiken. Ansaldo zegt dat het overmaken van het geld naar de banken niet wil zeggen dat het bedrijf zich neerlegt bij het Nederlandse en Belgische besluit om de orders te annuleren. In Den Haag is een 13-jarige jongen neergestoken door een leeftijdsgenoot. Volgens ooggetuigen hadden ze ruzie met elkaar. De neergestoken jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongen is door omstanders vastgehouden tot de politie kwam. Hij is aangehouden. De steekpartij gebeurde op een basketbalveld in de Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek. Het Bosnische parlement heeft ingestemd met een regeling voor de registratie van nieuwe burgers. Pasgeboren baby's kunnen nu weer een burgerservice nummer krijgen. Het registratiesysteem lag sinds februari plat door een politiek conflict over gemeentegrenzen. Baby's konden daardoor geen sociale voorzieningen of paspoort krijgen. Met als gevolg dat zieke baby's alleen met de grootste moeite voor behandeling naar het buitenland konden. Ouders en sympathisanten hebben fel geprotesteerd en die druk lijkt te hebben gewerkt. Op de derde dag van de Vierdaagse zijn 964 wandelaars uitgevallen. De derde dag geldt als de zwaarste. Een deel van het parcours gaat over de Zevenheuvelenweg. Een zwaar stuk van ruim anderhalve kilometer waar het op en af gaat. Daarbij was het vandaag erg warm, waardoor het lopen nog zwaarder werd. Morgen is de laatste dag en dan gaan 39.755 wandelaars op pad. Het weer, ook vanavond, blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen is het opnieuw overwegend zonnig. Bij een stevige noordenwind het tussen de 20 en 28 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file tussen Urmond en Born 4 kilometer. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een tankwagen vanmiddag. De weg is bij Born nog steeds dicht. Je wordt omgeleid via de af- en oprit.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vier over negen. Ze zijn echt net terug uit Coendoes. Gisterochtend teruggekomen. Nou, dat is niet helemaal waar, want jullie zaten twee dagen creta. Ja, klopt. is te cool downen, hè? dat hoort er altijd bij. Lekker bruin geworden trouwens, Nicky. Ja, lekker hè? Heerlijk. Of, of, of is dat uit Koenders? Ja, ook een beetje, maar ook een beetje het kreet houden. Goed, vanavond zijn ze hier daar ben ik blij mee. Nicky, Paul en André. De Nederlandse trainingsmissie zit erop bij in Koundoes per 1 juli. En jullie zijn de, een van de eerste die terug zijn. Straks in, het is het, oktober, november? Dan moet iedereen uh, hier terug zijn. November, dan, dan eindigt de dan missie eindigt het eind november. definitief. Dus gisteren echt thuis. Wat, wat is dan het eerste dat je doet, Nicky? Nou, eerst mijn familie omhelzen. Dat is het eerste wat uh, toen we of op Eindhoven aankwamen. Ja. Je familie weer zien. En dat is echt het leukste uh, ja, wat je maar kan wensen als je aankomt in Eindhoven. Ja, en zeker weten. En dat heb je na twee minuten ook wel gezien. En dan? <laughs> ja, dan, uh, dan is het toch wel uh, even vreemd om gewoon weer in Nederland te zijn. Want uh, je bent toch een 2,5 uh, uh, maand weg geweest. En dan is het heel leuk om uh, familie en vrienden weer te zien uh, ja. die jou welkom heten. En waarom vreemd? Ja, omdat je toch eigenlijk uh, een bepaalde ritme krijgt. En je zit alleen maar met militairen. Dus uh, ja, er gaat toch een heel ander dagelijks ritme... als dat je normaal uh, thuis uh, eigenlijk uh, ja, ja. meemaakt. Mis je je mate dan nou ook meteen? Volgende dag? Uh, nou, mis is anders. Je, je hebt gewoon een... Uh, een bepaalde band wel met elkaar, omdat ja, je toch? heel ja. lang met elkaar hebt opgewerkt. En, dat is ja. wat je altijd hoort. Ja. Ja. En we hebben ook al uh, ja, toch al via, de, via de telefoon stuur dan gewoon een berichtje van. Uh, ja, hebben toch jullie... wel vreemd. Hè, met om het is uh... al een leuk WhatsApp groepje. Ja. <laughs> ja. ja. Hoe heet dat WhatsApp -groep groepje? Ja, Pomlet, uh, pomlet 3. Dus oh, uh, Nick en ik ja, ja, zaten precies. allebei in, uh, in een club eigenlijk, dat, dat heet een Pomlet. En uh, wij zaten allebei in Pomlet 3, dus dat heet de Pomlet 3. Ik zou het wel eens willen lezen, zo'n hele conversatie. <laughs> Goed, zo meteen gaan we het over hele andere zaken hebben. Namelijk over wat jullie daar letterlijk gedaan hebben. Jullie hebben mensen getraind, maar wat, wat betekent dat nou? Wat leer je ze dan? Dat zo meteen. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Zondag neemt de Belgische koning afscheid... en ze zijn al druk bezig met allerlei koningsliederen. De Belgische troonswissel. De dag die je wist, dat zou komen. Ze zijn dus al uh, druk bezig met koningsliederen. Er zijn er al vier en er komen nog steeds veel meer bij. Maar die Belgen zijn veel beter in muziek, hè? Creatief volkjes. Nou, is het ook niet zo heel moeilijk om iets beters te maken dan ons koningslied. Oh, we gaan... Ja, nee, maar heel goed, ja, ja, ja, dit is heel makkelijk, makkelijk op dit moment, snap ik. Ik ben benieuwd welke Willemijn het mooist vindt. Ja, ben ik ook benieuwd. Nerd. Iemand verstand van muziek heeft? Man. Wow. Dat hebben jullie natuurlijk helemaal gemist, dat gedoe om het koningslied. Eh, uh, ja. In, ja, Godse dank. Is <laughs> ja. het zo erg? Nou, dit was een. een het, was het was een, een bijzonder lied. Het was een bijzonder lied. Het was Luc's mooiste tijd van het jaar. Ja, het was, ik Luuk? vond het fantastisch. Ja. Ja. Ja, ik weet. Dat, dat, is, dat moet je maar even aan je familie vragen hoe dat zat. Maar, oh. dat, maar je kan er nu misschien weer van genieten, want België komt nu met een Koningslied. En straks horen we alvast wat versies. Maar eerst, Luc. Today's topics. En We beginnen met dat verhaal uit Haarlem. Weet je nog Willemijn, daar rolde toen een kinderwagen met baby het water ja, in. Ja. Ja, en ene Bjorn de Jong was zo heldhaftig om die baby te redden. Nou ja, ik zie een moeder die bezig met het ene kind en een ander kind die rolt spontaan het water in. Dus ja, kijk, denk doe je er in principe niet eens meer. En het is gewoon flits-flits. En ja, dan lig je het water met een kind te drijven, zeg maar. Ja, het is een prachtig verhaal over moed doorzettingsvermogen en een hele dikke duim. Want die Bjorn bleek alles te hebben verzonnen. Niet hij, maar een A3-commandeur is de redder van de baby. Ik zag die kinderwagen in het water liggen. Mijn jas uitgegooid. En ik ben dit trappetje afge, uh, voor zover ik kon, uh, afgedaald. En ik kon er nog niet bij. Toen ben ik helemaal het water ingegaan... Heb ik gegrepen. Ja, ik vond het verhaal van Bjorn toch beter. Maar goed, Adrie dus, hij is de echte redder. Vandaag werd hij door de gemeente Haarlem in het zonnetje gezet. Onze verslaggever Jurgen van der Bos is in Haarlem op het stadhuis, Jurgen. Ja, precies. En daar wordt Adrie commandeur bedankt. Want precies. Misschien weet je het nog wel, vorige week redde hij een baby uit het water. Precies. Op spectaculaire wijze, want die baby die reed met kinderwagen en al het spaar in, geloof ik, he, Jurgen. Ja, precies. Ja. Ik ja, ben het met hem eens. Adrie is een held. Maar het is ook niet niks wat u gedaan heeft. De, de, de, een kind gered, moeder ontzettend blij, natuurlijk. Een leven. Ja, ja. ja. Dat, is, uh, dat was eigenlijk het uh, eerste wat ik uh, deed toen ik uit het water kwam. Was die baby die zat alweer uh, lekker uh, bij, uh, bij die moeder. Ik heb even gekeken of dat, of dat uh, in orde was. En uh, die moeder een heuk gegeven, en toen ben ik gegaan. Hero. Moeder en kind maken het goed en zijn nu ook hele dikke matties met Adrie. Ja, ik, ik, was er, ik kreeg er ook tranen van in mijn ogen dat ik, ze weer, dat ik die moeder weer zag. Dan, toen realiseerde ik me pas wat er, wat er gebeurd was. Ja, precies. Dan op via Ader Den Haag krijgt als eerste voetbalclub een homoseksuele supportersvereniging. Want zoals iedereen wel weet, is het niet zo heel goed gesteld met de homoacceptatie in het voetbal. Tuurlijk, je hebt voetballers en trainers die er wel openlijk voor uitkomen dat ze homo zijn. Hè? Frank de Boer, Marco van Basten, Roy van is on fire rustig toch, toch vaak wel een toboetje op. En dus werd het tijd voor een homoseksuele supportersvereniging... vonden ze in Den Haag. De roze rakers. Maar is het nodig zoiets speciaals op te richten? Kunnen niet gewoon lekker in het stadion zitten tussen de rest? We hebben ook helemaal aangegeven dat we absoluut geen apart vak willen hebben. Want uh, we zitten gewoon uh, naast iedereen en we staan uh, naast iedereen. Maar toch is het van belang dat je uiting geeft aan. Ja, andere supporters van Den Haag vinden dat eigenlijk niet meer dan logisch. Zolang ze mij geen kwaad doen, uh, heb ik er geen probleem mee. Nee, nee, laat ze lekker naar binnen. Waarom niet? Zijn dat toch mensen of niet? Ja, precies. Positieve geluiden dus bij de supporters. En ook de voetballers van ADO vinden het allemaal dikke prima. Danny Holla, aanvoerder van ADO, heel even naar de kant gekomen. Mensen hadden niet 1, 2, 3 verwacht bij ADO. Nou ja, ik denk dat ze dan misschien meer uh, op het verleden doelen dat, uh, dat ADO... Ondertussen even nat gespoten. Ja dat Ado... oh daar komt even iemand om zijn nek hangen. Dat Ado misschien is... Oh, oh ah, daar komt iemand even een kus op zwang geven. Dat Ado misschien een slechtere naam had, maar... Oh, oh, daar ging, trekt iemand even zijn broek naar beneden. Ja, ik denk dat dat juist goed is. Oh, oh my god, ik kan niet eens vertellen wat er allemaal gebeurt. Oh. God. Goed, op drie dan. Kerkklokken in Schraven Deel in Zuid-Holland. Die werden afgelopen nacht ineens helemaal crazy... en begonnen rond half vijf hard te luiden. Niet zo zagrijnig, het kan toch gewoon gebeuren... dat software het ineens niet meer doet in de kerkklok. Is dat zo? U hebt het ook niet meegekregen? Ja, zeker weten, ja. Er is was. Ze maakten mij ervoor wakker. Dat was totaal onnodig. Kop op, opa oma. Ja, maar lastig was het wel. De klokken waren zo'n drie kwartier aan het luiden, waardoor het hele dorp wakker werd. U bent ook vreed... Gewekt vanmorgen. Ik gaat de ramen open ik denk met mezelf: wat gaat er nou gebeuren? Wel een hele vroege trouwerij of begrafenis. Dat is het verband. Ik, ik vermoed eerst dat het ook misschien zou kunnen komen van de mogelijkheid die de begrafenisondernemers hebben. om met hun telefoontje de klok aan te zetten. Ik dacht dat daar misschien een fout ontstaan zou kunnen zijn. Maar het is wel een heel erg vergezochte overlast die u hier aandraagt. Ja, software. Pff, moet je niet in denken. Goed, hoe de klokken wel ineens konden gaan luiden, dat is niet duidelijk. In Schravendeel bleef het nog lang onrustig. Ja, er was toch wel een bepaalde onrust. Gisteravond een flinke brand in Schravendeel dat de noodklok geluid moest. Het idee ontstond. Ja, want midden in de nacht een klok luiden, dat klopte er ergens niet. Dan op twee, de Vierdaagse. Vandaag een babbeltje met de koningin van de Vierdaagse. Uh, goedemiddag, luisteraars. Ik ben Loes Rikke. Kom uit de Achterhoek, genoemd de koningin van de Vierdaagse. Ja, uh, kom doordat ik uh, mensen onderweg helpt en... Uh... En de mensen hebben me de titel gegeven, van de koningin van de vierdaagse. Nou, en haar taak is eigenlijk heel makkelijk, maar o, oh zo belangrijk. Enthousiasmeren. Als de mensen niet meer kunnen, uh, ongeacht wat zijn nationaliteit, weet ik ze toch over de eindstreep weer te halen. En uh, achteraf voor je, u hebt mij goed geholpen. En uh, u hebt mijn moeder gestimuleerd. Nou gaat verdamme. Dat positieve inbrengt. Dus het is geweldig. Ja. Het mooie is dat het dus niet uitmaakt wie of wat je bent. Dat maakt niet uit, zoals de uh, woensdag, de roze woensdag, dat je met hetero, homo, lesbienne uh, allerlei nationaliteit te maken hebt. We ja. zijn één pot nacht. Maakt niet uit of je nou het homostam of lesbienne hier komt, dat maakt niks uit. Geweldig, chapeau. Chapeau. chapeau. Eén dag nog, dan is de Vierdaagse weer afgelopen. Thank God. Op één dan de tour. Hier is de Rebus. Nee, nee, maar ma ma ma ma ma ma ma eerst even nog een blokje afmaken. Tour dus. Laten we deze keer eens niet naar de Nederlandse winnaars kijken, want die zijn er dus niet. Tom Veles kwam als allerlaatste over de streep en moest dus knokken. Vertel jij eens over je gevecht van vandaag? Uh, gevecht, ja. Begon natuurlijk aan het begin. Uh, meteen uh, uh, een heuvel van, uh, van tweede categorie. En uh, die uh, kwam ik tussen de auto's, kwam ik die, uh, kwam ik die over. Daarna. Um, uh, klim waren uh, uh, toen en. Uh, uh... ja, ja, ja, ja, ik vertel het wel. Tom moest dus lossen, geen probleem. Hij is ook niet echt een het klimmen. En dus moest hij wel alleen de Alp de West op. Ik ben blij dat het een Nederlandse berg is, want er stonden gelukkig heel veel Nederlanders die. Uh, een duwtje, en een, uh, een schreeuw en een, uh, een aanmoediging uh, naar mij toe uh, worpen. Dus daar was ik heel blij mee. Hoe heb, je, hoe heb je het verder... Je... Rustig rust, rust maar, rustig maar. Eerst even ademhalen en dan de vraag stellen. Hoe heb je dat beleefd? Ja, ja uh, zeker wel beleefd. Uh, ik had er liever uh, nog iets meer van kunnen, willen genieten. Ja, morgen mag Tom weer gaan genieten. Want dan is het nou ook weer een knetter loeizware etappe. Juist. Tot straks Willemijn met de tweets En jij mag één keer raden wie er dan weer terug is. De Roy van yes, rente Lois van weer Tot wel. Heerlijk, tot leuk de Nederlandse missie uh, in uh, Kunduz die is vanaf 1 juli ten einde. Ik zei het al, gisteren landen de eerste 100 militairen op Eindhoven. In oktober zijn ze allemaal weer thuis. En Nicky, André en Paul zijn bij mij in de studio. Um, even, nog, even, even als helderheid. De missie had natuurlijk uh, als doel om, om de Afghaanse rechtsstaat te verbeteren. Dan zeg ik het heel mooi. En dat gebeurde doordat de rechters en aanklagers werden opgeleid. En jullie waren er om politie op te leiden. Klopt. En jij, Paul, jij trainen dan weer de trainers, de Afghaanse trainers... Hè, die uiteindelijk de agenten opleiden. Ja, klopt. Zo zat het. Um, uh, André, wat ik me afvroeg is, is hoe, hoe werkt dat dan? Dan heb je je eigen klasje, denk ik? Ja, je krijgt uh, eigenlijk gewoon een uh, bepaalde regio krijgen toebedeeld. Ja? Dat was uh, bij ons uh, Sherkan Bandar uh, in uh, Afghanistan. Mm -hmm. En uh, daar zat dan een politiepost PSS 5. En daar zit dan een politiecommandant... die wil een, een x-aantal mensen wil die opgeleid hebben... Want die en, mensen zijn, zijn al agent? Ja, die ja. mensen zijn al agent, alleen die, uh, die willen toch gewoon uh, verder opgeleid worden daadwerkelijk in, uh, in praktijk. Uh, ja. Dus dan heb je een klasje met hoeveel mensen? We hadden een klasje van, uh, van zes, uh, zes man in ja. totaal. En wat zijn dat voor, voor types? Ja, dat zijn allemaal verschillende soorten types. Uh, we hadden vier wat jongere uh, personen erin zitten en twee wat oudere. En ja, uh, ja het, is, het zijn en... allemaal mensen, het zijn allemaal verschillende types, verschillende karakters. En wat is jong en wat is oud? Uh, nou, er zaten er een paar uh, rond de uh, 526 en uh, de twee andere waren boven de 35. En dan um, uh, die, die leid je dus op. Nou, de dingen die wij in de krant lezen, bijvoorbeeld, is dat het heel vaak analfabeten zijn. Is dat zo? Ja, klopt. Ja. Dat, uh, dat is lastig. Dan moet je wel heel laag beginnen, natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Maar uh, de Afghanen leren veel door in de praktijk te doen. Dus je uh, geeft heel veel praktijklessen. Ja. En de theorie daar breng je gewoon uh, qua spraak over. Ik zag op een gegeven moment een foto in de krant met een, een, een soort zandbak met allemaal uh, leeg. Nee, dat was de Playmobil poppetjes. Ja. Op die manier worden de dingen uitgelegd. Ja, puur gewoon omdat Afghanen heel erg praktisch ingesteld zijn. Uh, Maak het eigenlijk gewoon zichtbaar voor hun om, uh, om duidelijk te zien uh, hoe het precies gaat. En laat je dus als eerste uh, met zo'n zandbak zien en met autootjes en poppetjes. En daarna ga je het met hun in uh, praktijk beoefenen, zodat ze echt een beeld kunnen krijgen hoe het daadwerkelijk uh, eraan toe gaat. Ah, en even voor de, voor de helderheid, dat is dus echt op de politiepost zelf. Het is niet dat, dat die Afghanen allemaal naar jullie toe kwamen op de basis. Dat klopt. En dat is, dan moet ik me daarbij voorstellen, dat is niet zoals je in Amsterdam een politiekantoor eruit ziet, uiteraard. Hoe ziet dat eruit? <lacht> uh, ja, dat verschilt ook weer per object. Ja? Dan, uh, ik heb zelf uh, met mijn clubje op, uh, op Aliabad gezeten. Uh, ja, daar staat gewoon een heel groot hek omheen. Als het, waar, als het ware, er staan op elke hoek staat een controlepost. Daarin staan een x-aantal gebouwen. Uh, daar staat dus ook de police headquarter ja. met een leslokaaltje. Nou, dat is dus de hoofdbasis. En vanuit andere substations, daar komen dan de mensen vandaan. En op het police headquarter, daar gaan we de les verzorgen. En dat is altijd wel in een gebouwtje met vier muren en een lessenaartje en stoeltjes? Nee, niet altijd. Hebben, in het begin hebben wij dus een, een, daadwerkelijk een lesgebouw gehad. Maar op de tweede locatie waar je, Nick en ik, gingen werken... daar, daar hadden ze maar een, een beperkt aantal lo lokalen. Mm -hmm. En ja, toen ging, moesten ze eigenlijk improviseren... om ons ook een, een soort leslokaal te laten, laten ja. Ja, ja. Eigenlijk krijgen. En waar zit je dan? Hoe ziet dat eruit? Ja, dat was uiteindelijk vier palen met een, een doek eroverheen. En dat was gewoon ons, uh, ja, ons leslokaal, gewoon buiten in een, een open veldje... Oh, eigenlijk op de police substation. En uh, ja, dan zit je gewoon uh, buiten geven. Een graadje of 30, 35, schat ik. Ja, we zaten wel in de schaduw. En af en toe dat windje erdoor. Dus het, het ging dat op zich wel. wel. wel. Maar uh, ja, het was wel warmer. Maar ja, het is wel lekker. Omdat je ook in de buitenlucht zit. En in de schaduw. Dus het was, het was wel goed te doen. Goed, dat is een beetje de omstandigheid waarin jullie zaten. Dat soort mensen. Dus aller, allerlei verschillende soorten. Zometeen meteen echt wat jullie ze echt hebben geleerd. En uh, dat is echt, nou ja, soms ik las iets in de krant... Um, dat je soms mensen moet uitleggen. Het is beter als je een burger tegenkomt om hem dan niet meteen te slaan. Bijvoorbeeld. Dat klopt. Ja. Heel bijzonder. <laughs> Van alles. Uh, dat zo. En we gaan even kijken naar crime, want het is donderdag en we hebben een verhaal over een seriemordenaar. <middels> Me liga mais tarde, vou adorar vão nessa, gata, me liga mais tarde balada. quero te comer só de madrugada dançar, até o som na ia, gata me liga mais tarde balada, quero te comer só madrugada dançar, pular, de hoje vai rolar o chek je, je, je, je, je, je, je, se você me je, je, Que te pegar e je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, GUSTAVO LIMA tet Tipo você na madrugada dançar, rolar até o sol raiar, tá minha amiga mas tá embalada tem que estar de madrugada, dançar, rolar que hoje vai rolar o e você Maanzinnige zomer is dit was dit Ik geloof een jaar geleden. Misschien twee jaar geleden: Gustavo Lima Ballada. Donderdag, Crime Dag bij ons. En er is een uh, belangrijke ontwikkeling in een van de meest bizarre moordzaken van dit moment. En onze crime man Mick van Whaley, die volgt deze zaak op de voet. Mick, goedenavond. Hey, goedenavond, Remy. Het gaat om de moord op, op een, Halil Errol. In 2010 is hij omgelegd, uh, waarschijnlijk. Ja. Wat is er met die man gebeurd? Nou, dat is, heel lang, dat is nog steeds eigenlijk de vraag. Uh, in ieder geval is hij dood. Dat is nu wel duidelijk. Hij, een, <laughs> ja. hij komt uit Steenwijk. En uh, hij is in 2010 is hij verdwenen en het was raar want zijn uitgebrande auto uh, werd gevonden in Noord-Laren bij uh, Groningen. Uh, het lichaam werd later pas in mei gevonden in een riviertje uh, vlakbij uh, de grens van Brent en Overijssel ja. en toen bleef het heel lang stil en het was eigenlijk gewoon een hele normale man. Hij was uh, net gescheiden en uh, absoluut geen crimineel verleden dus het was echt een raadsel. En toen werden die lichaamsdelen gevonden, eerst in een rare plastic tas, een soort tas die je hier niet kan vinden. Een ja, want hoe werden die lichaamsdelen gevonden? Kennelijk was die in stukken gesneden. Dat, dat, is, dat is er gebeurd inderdaad. En uh, nou, toen hebben ze maar delen gevonden en ja. in januari dit jaar vonden ze nieuwe delen en nog steeds is, is, uh, is een deel zoek. Maar in ieder geval, het leek echt een onoplosbare puzzel en uh, eigenlijk pas begin dit jaar is er in één keer een tip binnengekomen. Dat het zou te maken hebben met een afrekening in een mm herp -hmm. Dat is uh, eigenlijk wel de zoveelste keer. Laatste is het raak raken in een herp En wat uh, er precies is gebeurd, dat, uh, dat vertelt de politie niet. Um, en deze week zijn er huiszoekingen geweest. in uh, Noord-Laren, dus in Groningen en in het Drentse Uffelte. En um, het raar is ook dat, uh, dat de tweede keer dat de lichaamsdelen zijn gevonden, zaten ze in een judo-pak. En dat zijn allemaal hele rare. Het is. Het is nou, het is bijna letterlijk om maar een te zeggen een puzzel, deze zaak. Maar ja. eh, stuk voor stuk zijn er ontwikkelingen en duikende lichaamsdelen. Het is een heel heel bizar verhaal. En jij zei en, net uh, van nog niet alle lichaamsdelen zijn gevonden, wat mist er nee. nog? Nou, uh, we gaan ervan uit dat het het hoofd is. De politie zegt dat niet omdat het onderzoeksdingen uh, zijn, maar het, het, uh, het gaat hoogstwaarschijnlijk om het hoofd dat nog niet uh, is gevonden. Oké, okay. uh, ze, dus, ze komen dus telkens dichterbij. Nou, ja. ze hebben dus deze week dan. Uh, ...dan dus die huiszoekingen gedaan. En ik was erg benieuwd, de Noordlaren ligt niet ver van mij vandaan... ...dus ik ben naar gegaan en uh, probeerde het achterhalen waar die inval uh, was geweest... En ...of die doorzoeking. En daar bleek gewoon keurig met de dame van 70 te wonen... ...een hele uh, aardige boerin die stom verbaasd was in één keer... ...politie aan de deur had die echt minutieus het hele maisveld hebben doorzocht... op zoek naar sporen, de stal, alles. En ze was helemaal verbaasd er werd gevraagd... Met, uh, die, ...welke mensen hebben uw kleinkinderenrelaties en, uh, en dat soort zaken... En uh, er, is, er is één grote hennepboef in het dorp. Nou is het vermoeden van, goh, misschien uh, heeft die er iets mee te maken. En misschien is er wel illegaal hennep gedeeld in een maisveld. Daarachter die boerderij. En, en ja, is die ja, daar ja. onbedoeld, onbedoeld erin dat uh, uh, terrein, of, of zij het onbedoeld in de getrokken. Dus uh, ze komen steeds dichterbij, de recherche, maar het blijft een, een ongelooflijk raar, bizar verhaal. En, uh, ja, goed, de, de, vraag de, vraag de vraag is natuurlijk, gaan ze dit ooit echt oplossen? Want het speelt al een tijdje. Ja, nou ja, ik heb het idee dat ze dat, dat telkens iets dichterbij komen. Uh, maar ik, ik, ik heb er nu wel redelijk goede hoop. Alleen wat er nou precies is gebeurd, is echt nog volstrekt een raadsel. Waarschijnlijk heeft hij, uh, hij is, is hij betrokken geweest bij de hennephandel, heeft hij ergens een, een rit -deal gepleegd, een overval, of, of hij is de verkeerde tegengekomen. Maar wat precies en wat nou ook die, die huizen daarmee hebben te maken, dat is nog echt een raadsel. Nou, dat gaan we in de komende maanden zien, dus ik hou jullie er vol op de hoofd. Het mysterie van de lichaamsdelen in het judapak van een ja. halul Rol dus. Mick van Wehly, dankjewel. hoi.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 Steamy windows Coming from the body heat You can wine and dine with a woman all night With good intent Yeah. I'm Binnen. Oude meuk, zegt hij. <laughs> ja, dus, wat is dit? Ik heb het even opgezocht. Het is uit 71, dus je hebt ja. wel een beetje gelijk. Um, Tony Joe White. Van, um, nou, van Tony Joe White. Steamy windows. En ik zat even te kijken op Wiki. Stoffige windows meer. Be ja, weet je, weet je, ik zat even op Wiki te kijken. Weet je hoe ze dit soort muziek noemen? No. toepasselijk? Uh, Moerasrock. <laughs> wat een beetje, een beetje... Swamprock. Ah, ja. Nou ja, op zich, op zich, meestal vind ik swamprock heel leuk. Maar <laughs> ja. <laughs> ja, ja, is ah, deze is ook wel lekker hoor. Wat, zo wat zo... vind jij, Katrien? De Nieuwslezer. Prima. Prima, prima ja, muziek. Prima. Nee, ja. hey, het is wel oké. Okay. Nee, Zeker voordat is... we gaan naar het nieuws. Ja, lekker. Oké, okay, goed. Ja. Nou, ik, het, is, het is een goede oude meuk. Laten ja. we het oude houden. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Naast mij nog steeds militairen Paul, Nikki en André... net terug uit de trainingsmissie in Kunduz. Daar hebben jullie politiemensen opgeleid, daarover zometeen meer. En eh, verder nog grote onrust in de delen van Rusland. Alex Navalny, het gezicht van de Russische oppositie... die kreeg vandaag te horen dat hij vijf jaar naar een strafkamp moet. Hij wordt verdacht van grote fraude. En inmiddels gaan in heel veel steden in Rusland de mensen de straten op. Straks onze man in Rusland, Olaf Koens, daarover. En Luc, ja? die heeft het over Twitter. Ja, zeker. En uh, onze sociale media-held Royston Drenthe is weer uh, terug van weg geweest. Sterker dan ooit. Gisteren en was hij ook al terug. Actiever dan ooit. Ja. Ook Vandaag weer een paar nieuwe filmpjes. Ach, heerlijk. Dit is Radio 1. Eerste hoofdpunten van het nieuws van half tien met Katrien Straatman. De Amerikaanse WikiLeaks-klokkeluider Bradley Manning hangt nog steeds levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Een militaire rechtbank verwierp het verzoek van de verdediging om de hoofdaanklacht Hulp aan de vijand te schrappen. Corporal Manning staat terecht voor het downloaden en verspreiden van honderdduizenden geheime diplomatieke en militaire documenten en video's.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 In de Noorse industriestad Rurkan wordt een enorme spiegelwand gebouwd om zonlicht te weerkaatsen. Doordat de stad in een dal ligt, komt de zon tussen september en maart niet hoog genoeg om over de bergtoppen heen te schijnen. De stad ligt dan een half jaar in het donker. De spiegels worden met een helikopter naar de berghelling gebracht. En dat zijn de hoofdpunten. Katrien, dank je wel. Ja, gaar goed gaar. Verhaal. Ja, Dat verhaal. Gisteren had je ook al zo'n goed verhaal. Heer, Gisteren kwam je met die, uh, met die vogels die 40 jaar getrouwd ja, zeker. zijn. Jazeker. Daar kwam jij mee, hè? Het is allemaal echt gebeurd. Ja, het <laughs> ja. ging vandaag ook nog de hele dag over op radio 1, dus het was goed nieuws. Luc, ja, Royston. Yes, meer filmpjes van Royston Rente, social, me social media helpt ze dan worden. En wij zijn allemaal fan hier. En ook vandaag weer een aantal nieuwe filmpjes. Ditmaal weer op zijn Kiek-account. José Doe again, voor de fans. José Posse, ah! Ja. Nou, uh, veel reacties op natuurlijk, uiteraard. Ook onder dat kiek account Boefje die zegt, haha, jullie draaien door, door man. En dan reageert Rooster met, haha, je weet toch die boring moment op de kamer. En Boefje zegt, haha, of waar die Chiliam's krasi of zo, hij fasi ze laat die Hayekoi. En dan zegt uh, Rooster Drenthe erop, hij gaat chatten met Hayek Meta. Nou, dan weet je toch een beetje ja, meer waar ja, het uh, hier om gaat. <laughs> uh, nou, dan uh, nog even wat uh, wielrenners, want uh, die hebben die bocht 7 gehad, hè? de Nederlandse, uh, Nederlandse Berg Alp de West, en dan die bocht 7, dat was eigenlijk de Nederlandse bocht, er stonden alle Nederlandse fans. Alle wielrenners, die hebben eigenlijk wel gereageerd op hun Twitter. Robert Geesing zegt nog even de Nederlandse fans op de Alp bedanken. Dit was fantastisch, met name bocht 7. Jullie zijn echt te gek. En dan te, tussen haakjes. Wout Poel zegt wat een dag op de Alp, gaaf. Las Boom zegt wat een dag vandaag, super vet om de Alp in de kopgroep op te draaien. En dan met Kippenvel door bocht 7, fucking vet. Bedankt alle fans. Bram Tankink zegt tweede keer wel kunnen genieten... van alle Nederlandse supporters. Alleen maar moeten remmen voor motorvormen... en toen wel met 200 meter voorsprong eruit. Dank, dat komt dan door de duwtjes. Nikki Terpstra zegt... Alp lijkt meer op camping dan een wielenparcours. Toch wel genoten van alle Hollandse maloten. En dan heeft Bram Tankink nog een kleine oproep. Want die zegt... de jongen die net na bocht 7 met karton stond... met daarop Bram Tankink nummer 166... is een held, zegt hij. Gaf echt <lacht> moraal. Als je hem inlevert, dan krijg je Monsieur. Dus als die jongen uh, dit even hoort... dan uh, even het bordje Bram waren inleveren bij Bram Tankink. Niet iedereen vond trouwens die Nederlandse fans leuk, want Robbie McEwen, oud sprinter, oud topsprinter, hij is nog steeds al sprinter, gaat alleen niet meer zo hard. Die zegt voor de kleine minderheid aan fans in de Nederlandse bocht: Je hebt jezelf en je land ten schande gemaakt. Renners uitjouwen en hinderen. Triest, zegt hij op zijn Twitter. Hebben jullie het een beetje gevolgd, dames en heren militairen? Nou, ik vandaag de niet... ja? Nee, Je had vandaag misschien kunnen kijken. Ja, vandaag ja. wel. Maar uh, nee, ik de rest eigenlijk niet zo gevolgd. Ik kan me voorstellen dat je denkt, oh god, ik ga in linea direct terug naar Coendoes. Als <lacht> je <en> die gasten <lacht> daar <lacht> zit. <lacht> maar nee. Of, of doen jullie dat ook een beetje daar op de basis? Ja, we hebben ja, op zich het sporten op... wel. Want we hebben ook een moment <lacht> gehad, we hebben een run run gehad. En dat was een run-bike-run. Uh, ja, -run. Dus okay. moesten we moesten uh, een ronde gaan rennen. Ja, daarna moest je de volgende persoon aantikken. Die moest 10 kilometer gaan fietsen. En daarna werd er weer een, een ronde gerend. En dat zo snel mogelijk. En en er stond... toch een stukje fietsen erbij. En dan stond de rest daar ook net als op de Alpe West, als een malote. Ja, in een hotdogpak. <laughs> ja. In een? In een hotdogpak. Oh, ja, ja, ook ja. de mooiste. Ja, of die, of die hele strakke pakken uit één stuk. Die, in al die ja, cruises. die zijn ook die sluiten, ja. gek. Ja, ik vind het heel leuk. Dat allemaal dus ook op de basis in Koundous. Ja, Dat kan niet meer, jongens. Jammer is dat. Goed. Uh, Luc, je hebt nog wat uh, met een Belgisch koningsling. Ja, klopt. Kan jij, Willemijn, deze nog meezingen? Daar sta je dan. Wat je dan? Ssh. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan. Ja, dat is mooi, ja. de dag die je wist dat ze komen. Dit is het Koningslied, jongens. Daar hebben jullie misschien even gemid. Maar, uh... Dat was voor Willem-Alexander, ja, geschreven. Precies, ja. dat dat Nummer 1-hit, uh, het Nederlandse Koningslied. Maar nu is het dus de beurt aan onze zuiderburen. Want Fr Prins Philip wordt daar de aanstaande zondag koning. En dat zorgt nu al voor een enorme stapel met hits. We hebben er een aantal uitgekozen. Te beginnen met de Pita Boy. Wil maar één. Nou, vergeleken met het koningslied. Drie. <laughs> Oké, okay. ja. wel handjes in de lucht. We gaan door naar nummer 2. De jongens van Blitz met Jij Wordt Koning. Want jij wordt koning. Ja, beter. Ja, beter. beter. Ja, ja oké. 5,5. Ah, oké. Ja. En, nou, dan kunnen we bijkomen met de Leuvense studentenraad. Uh, die lijkt het populairste te zijn. Dit is een lied voor Philip in één, de koning van ons land. Het is een mooie dag vandaag voor de herden van Brabant. Ik moest er lang op wachten, maar het is eindelijk zover. Over drie weken gaat papa weg. Bent u daar de stev? Ja. <laughs> um, Een acht. Ja. Duidelijk. Nou, dan slot nog eentje. Prachtig stukje dialect met Goes en de gasten. Met Nou is dan u, Oftewel, nu is het aan u. Nou, est an oe. Nou, est an oe. Nou, est Neem het van me aan. Kuning Nou. <laughs> Vind je? Ja, ik denk toch deze eigenlijk. Welke vond je het beste? De laatste. De laatste vond ja. je het beste. Echt ja, wel ja, gewoon lekker een beetje mellow. Ja, een beetje, ja. Je houdt van sfeer, hè? Ja. ja. ja daarom. Ik vond het. Keun. Ik. Ik. ik, ja, ik ja. er niet meer over praten. Klein stukje nog. Noa no. het van me Ja. Ja. Deze is lekker. Nu wel hè? Ja. Ja, Aast worden te die. daar natuurlijk helemaal niks van. Nou, Estanu, vertel nu is Estanou van Goes en de Gasten. Zondag, dan is hij Koning Prins Filip. Thank you, Dario 1, PNN Today. In de studio Paul, Nicky en André, net dus terug uit Afghanistan, Kunduz. Daar hebben jullie politiemensen opgeleid. Uh, daar hebben jullie verteld over dat klasje dat je onder hoede had. Jong, oud, twintigers, dertigers, um, analfabeet, niet analfabeet. Um, ja, wat voor mensen dat zijn dus. Jullie zijn daar twaalf daar maanden, nee sorry, twee maanden geweest. Het was een vrij korte uitzending. Uh, André, hoe, hoe zag zo'n gemiddelde werkdag eruit? Nou, gemiddelde werkdag was, uh, was eigenlijk dat je, dat je het kamp afging. Richting de, de police Substation, waar je, waar je daadwerkelijk je werk ging doen. Mm -hmm. ja, dan, uh, de eerste dag uh, reed we uh, richting eigenlijk uh, een klein Amerikaanse basis. Een, een FOP, hoe, hoe dat zo heet. Nou, daar uh, richten we onze eigen slaapplekken in. En pas eigenlijk de, de middag gingen we eerst naar de Afghanen toe om eerst een, een uurtje les te geven. Ja. En pas af, vanaf eigenlijk de dag daarna zou je echt de hele dagen draaien. En dan draaide eigenlijk van s ochtends vroeg uh, draaide dienst. Ja, want jij slaapt dus niet, um, die Afghanen slapen op dat politiebureau geloof ik, vier dagen op, vier ja. dagen af, maar jij slaapt er niet bij. Nee, niet op, op het politiebureau, maar wel in de buurt uh, eigenlijk van het, uh, het meenkamp af. En waarom, en waarom daar niet? Is dat, is dat te gevaarlijk? Of? Nou, Het is uh, qua, uh, vanwege de veiligheid. Mm -hmm. en uh, het, is, het is een heel klein kampje. En uh, daar vlakbij was een Amerikaans kamp. En dat is, dus, Qua faciliteit is het toch beter om uh, daar te slapen en veiliger ook voor ons. Ja. Dus uh, vandaar hebben wij ervoor gekozen om uh, daar te gaan slapen. Ja, en niet uh, bij de Afghanen zelf. En veiligheid, we weten natuurlijk allemaal de verhalen. Hebben we hebben wel gehoord dat er in één keer een, een nepagent agent op zich heen begint te schieten. Die verhalen kennen jullie ook. Vandaar de, dit soort maatregelen, neem ik aan. Ja, ook. Ja, je weet het natuurlijk nooit. Het blijft Afghanistan. Ja. Dus, uh, ja. wat, wat, wat, wat we echt willen weten is: wat, wat leer je ze dan? Wat, wat, is nou, wat is het belangrijkste dat je die mensen geleerd hebt, Nikki? Ik denk het omgaan met, uh, met de burgers. Uh, ze zijn. Uh, de omgang met burgers is. Heel anders dan dat uh, politiemensen hier in Nederland uh, met de burgers omgaan. Uh, daar zullen de burgers niet snel uh, op de Afghaanse politiemensen afstappen. En dat was toch voor ons wel het doel. Om uh, dat toch meer aan te leren dat ze uh, meer openstaan voor de burgers. Dus dat de burgers sneller naar de Afghaanse nou. politiemensen toe zouden gaan. Maar stel ik ben een Afghaan en er wordt bij mij ingebroken, dan bel ik niet de politie. Je nou, belt wel de politie, maar vaak de commandant. Uh, je belt de commandant van het politiestation en die handelt de zaken af. Ze gaan niet direct naar de politiemensen zelf toe. Waarom niet? Uh, dat, dat is een beetje de cultuur. Uh, dat is zo geregeld. En de commandant ja. die bepaalt uh, of de politiemensen daarheen gaan... Ja, of nee? Ja, want het, het zit hem vooral, dacht, heb ik begrepen, echt heel erg in, in het ja, wat je net zegt, het letterlijk leren omgaan met de burgers. Hè? Dus dat je um, kennelijk als ik de straat op loop... nou ik weet ik wel dat het in heel veel landen anders is, maar in Nederland kan je de politie gewoon vertrouwen. Maar daar is dat gewoon niet zo. Nee, in, in Afghanistan zijn de mensen toch nog enigszins huiverig om op de politie af te stappen, omdat. Uh... Ja, eigenlijk de tijden voordat wij uh, daar waren, het uh, ook wel eens kon voorkomen... dat uh, als ze naar de politie toestapten, uh, dat, ze, uh, dat ze gelijk een, een wapen al iets hoger deden. Dus een dreigende houding richting de burgers. Uh, wat moet je met een wapen tegen je kop? Ja, uh, nou, nog niet daadwerkelijk echt tegen de kop, maar wel dat ze gewoon een dreigende uh, ja, manier lieten showen... van uh, ja, wat, uh, wat komt u doen? Ja, ja dat begrijp ik. Dat, dan valt er heel wat te leren, denk ik. Dan moet je helemaal onderaan beginnen. Of niet? Uh, ja, ook dat verschilt per groepje. Over ja. het algemeen wel, maar uh, ja, ook dat is eigenlijk weer leuk voor ons. We zien er wel een stijgende lijn in. Je ziet wel een verbetering. En dat is natuurlijk ook wel leuk, om dat weer mee te geven aan de mensen daar. Want wat ik net zei, ik las dus een artikel van Natalie Wright in uh, die uh, in, uh, voor de Volkskrant daar geloof ik twee drie jaar heeft gewoond. En die zei van ja, uh, soms moest echt die die politie geleerd worden dat je de burgers niet slaat, bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Uh, geweld is in uh, Afghanistan eigenlijk in hun cultuur heel normaal. Uh, ja, het gebeurt daar veel sneller dat, uh, dat eigenlijk een, uh, een, bijvoorbeeld een, een klein kind of iets een, een tik van zijn vader krijgt... of een uh, agent die uh, iets meer geweld gebruikt als dat wij hier in Nederland uh, gewend zijn. Ja, maar in wat voor situa situatie is dat dan? Dat je als politieagent denkt, joh, ik geef iemand een tik... Ja, als ze misschien iets voor elkaar willen krijgen... Dan, ja, dan valt het misschien met een tik iets sneller voor elkaar te, te krijgen... dan op een normale manier om met hun te praten en het voor elkaar te krijgen. Dan moet je dat dus echt helemaal. Ja, het is, het is moeilijk te begrijpen hè, voor ons. We denken, ja, dat, wat, wat is het voor een uh, rare manier met elkaar omgaan? Maar het is dus vooral. Het, het, het wantrouwen is enorm groot, begrijp ik, tegenover ja. de politie. Ja, dat klopt. De politie is zeker niet je beste vriend. Maar echt het, in het andere eind van het spectrum ongeveer. Ja, ja, ja. En dat is ja. In het begin uh, kijk je hoe je er tegenaan loopt. En uh, ja, naarmate de lessen vorderen, zien ze. Zien ze toch wel in dat ze anders naar de burgers uh, moeten kijken. Want en... hoe, hoe, hoe doe je dat dan letterlijk? Stel, ik ben een Afghaan en ik, ik heb geen idee. Hoe leer je mij communiceren? Is het met behulp van een rollenspel? Of? Hij ja, begint een beetje uit te leggen hoe, hoe mensen in elkaar zitten en uh, de rollen andersom draaien. Van, hoe zou jij het vinden als jij je verhaal kwijt aan iemand wil en die gelijk begint te slaan of zo. Dus je moet de rollen ja. Ja, draaien vaak om ja. en dan hebben ze wel zoiets van, oh ja, wacht even. Dus ze moeten zich eigenlijk uh, leren verplaatsen in de burger en dat probeer je dan uit te leggen. En aan de hand daarvan probeer je een beetje de lessen voor te beduren van, luister eerst naar de burger voordat je je wapen op hun richt of zo. En dan ben jij ook nog een vrouw? Ja. En ook nog een, een vrij aantrekkelijke blonde dame. Hoe, hoe reageren ze op jou? Nou, in het begin, uh, ja, ze zijn natuurlijk niet vrouwen gewend zonder boerka, maar ze zien je als een militair en niet als een vrouw. Dus ik heb daar geen probleem mee gezien. Nee, nee? nee, nee maar ze vinden het allemaal wel heel interessant. Ook uh, die Afghanen, als je dan uh, in het voertuig zit, zitten ze allemaal een beetje te kijken en te wijzen. Nou, ze zijn het gewoon niet meer gewend, maar ze vinden het wel hartstikke leuk om een vrouw te zien aan het werken voor de ISAF. Nou is er natuurlijk veel gezegd over, van tevoren over, uh, over de missie. Hè? GroenLinks uh, was met die eis van um, de uh, agenten die worden opgeleid mogen niet vechten. Um, of dat wel of niet gebeurd is. Nou ja, het was in ieder geval ontzettend moeilijk te, te controleren daar. Maar jullie krijgen dat ook mee. Dat, ik neem aan dat je dat ook meeneemt in de training. Zeg je dan letterlijk tegen mensen... Joh, ik wil dat je politieagent bent en, en niet gaat vechten? Bedoel, hoe gaat zoiets? Ja, in principe hebben gewoon je, je, je, je leerdoelen die je moet halen. Dat mm -hmm. staat gewoon vastgeschreven. Die leerdoelen die breng je gewoon over naar de mensen. Uh, wij geven les, ja, we kunnen ze dus niet 24-7 het handje meenemen. Nee, precies. Dus, uh, dat... dus eigenlijk hetzelfde als, als in Nederland. Wij gaan maar naar zeg, het werk. Maar, maar vertel jij, ik bedoel, je gaat natuurlijk niet de hele politieke situatie uitleggen. Maar vertel jij, van, het is echt de bedoeling dat jij wordt opgeleid als agent en dat je niet straks op straat gaat lopen schieten, of denk je, joh, het zal wel dat Haagse uh, dit is de praktijk is heel anders hier. Nee, nee, natuurlijk niet. Je geeft het sowieso geef je het mee. Uh, er zitten sowieso theorielisten zit er elkaar vast. En daar wordt wel alles ook aangehaald. Van joh, uh, je bent agent, je wordt opgeleid voor agent... en uh, ja, je moet zo laag mogelijk in het geweldspectrum zitten eigenlijk. Hè. Het is ook gewoon community policing, zoals ze dat zo mooi zeggen. Community policing. Ja, dus ja. het is gewoon lekker laag drempel zijn naar de, uh, ja. de bevolking toe... en ja, gaan we eens een praatje met ze maken. Um, nou zijn dit echt de basics? Hè? Ik bedoel, ja, nogmaals, het klinkt in onze oren raar. Maar dit, dit is, ja, het is geen rechtsstaat daar. Het is een land zoals wij ons dat niet kunnen voorstellen. Nou is ook de, de kritiek als ik een beetje de kranten lees. Um, we, we, jullie, zaten er veel te kort, nog geen drie jaar. Um, en dan is er, er wordt er gezegd. wil je echt wat bereiken, dan moet je er veel langer zitten. Vind jij, André, dat jullie echt wat goed gedaan hebben daar? Hebben jullie wat bereikt? Ik vind dat uh, onze eigen mening, of mijn eigen mening... is dat, uh, dat we daar wel goed hebben gedaan. Want uh, in de tijd dat wij daar zijn geweest... hebben wij echt daadwerkelijk vooruitgang gezien bij onze leerlingen. Dat uh, gaandeweg uh, de, de weken verder eigenlijk gingen. Dan uh, zagen we dat ze het veel beter snapten. En dat ze ook uh, ja, heel veel eigenlijk toch oppakten... van, uh, van onze lessen die wij aan hun gaven. En zag je dat ook in de praktijk? Want dit zijn de lessen. Maar uh, zie je dat ook? Want op een gegeven moment gaan ze de straat op. En zijn ja. ze die, weer die agent? Nou, wij zijn dan ook uh, met, uh, met de agenten zijn wij bijvoorbeeld naar een vehicle checkpoint geweest. Dus dat ze, dat ze auto's gaan controleren. En daadwerkelijk ook uh, de bestuurders en uh, de passagiers van, uh, van de auto's controleren. En daar hebben wij, hebben wij wel gezien van hoe ze het werk deden. Hoe, ze, hoe wij het aan hun hadden uitgelegd. En op dat moment hebben we zelfs nog uh, kleine tips kunnen geven. van Zou je het misschien zo kunnen doen, dan is het weer wat veiliger. En, uh... en wat zeggen die, ag die agenten zelf tegen jullie over die trainingen? Wat wij hebben gehoord aan het eind van de training, dus dat ze het echt uh, heel leuk hebben ervaren en dat ze ons echt... Uh, maar zeggen ze dat ook tegen jou persoonlijk? Ja, echt dankbaar waren voor uh, wat wij uh, aan hun hebben gegeven. Ja. Is dat ook jouw ervaring? Ja, absoluut. Ja, maar, die nou, ik, had, gewoon... ik had het ook niet anders verwacht dan dat jullie dat zouden zeggen. Maar... Nee, met de luisteren is ook gewoon dol enthousiast. Ik bedoel, je uh, zelf zegt soms zijn al een alfabeet, die hebben ook nog nooit een, een diploma gekregen. Voor sommige mensen was dit het eerste diploma dat ze kregen. En ja, dat, dat is gewoon een stukje enthousiasme en trotsheid. Wat, wat er vanaf straalt, zeg maar. Ja, dat maakt ze ook echt kenbaar. je wordt gewoon meerdere malen wat je bedankt. Ja, dat is ook geniaal om dat te zien. Ja, dus het is goed dat jullie er waren. Jazeker. Zeker. Ja. Um, daar, daar wordt er gepraat over. Misschien nog een volgende missie hè? onder internationale vlag. Uh, dat is allemaal nog heel onduidelijk. Maar er wordt over gepraat. Zou je weer terug willen? Ja, op zich de, de ervaring die ik, die ik daar heb meegemaakt. Als we een zelfde club uh, mensen krijgen, zou ik het zo weer doen. Omdat ja, je leert ook voor jezelf heel veel over jezelf. Bijvoorbeeld uh, dat uh, op zich het lesgeven wel een beetje in me zit. En dat ik, uh, dat ik er wel uh, leuk mee om, om weg kon. En dat ik redelijk creatief uh, zelf ben. Want ja, ja. af en toe moest je er ook heel creatief zijn. Ja, zoals wanneer? Ja, dat we bijvoorbeeld dan een lesje handboeien hadden. Alleen, ja, de Afghaanse agenten hadden geen handboeien. Ja, dan ga je toch bij hun ga je overleggen van hoe doen jullie dat normaal. En dat werd dus met shalen gedaan. En dan ga je een les geven hoe ze dus met die schalen elkaar kunnen binden of vastbinden. Ja, maar, daadwerp... maar dat weten zij dan weer beter dan jij, ja, lijkt mij. Ja, dat klopt. Want dan vraag je ook echt hun, hun ervaring. Maar dan kan je wel weer tips geven van als die vastgebonden is... van hoe kan je hem het beste vervoeren, zodat het uh, veilig is... Uh, dat je niet een kopstoot bijvoorbeeld van die persoon kan krijgen. Zijn nek met een Sjaal vastbinden, zoiets? Ah, we, hebben, we hebben gewoon met de Sjaal uh, ook gewoon gekeken. Een collega zelf uh, zichzelf of laten vastbinden door een Afghaanse agent. En ja, dat werkte heel goed, want hij kwam niet los. Dat soort dingen leer je ja. dan. Goed, jullie zijn uh, trots op jullie werk, begrijp ik. Ja. Ik, zie, ik zie het ook aan jullie en aan wat, wat jullie betreft, uh, wellicht de volgende keer weer terug. Dank. Zoals uh, een militair Paul net zegt. Nou ja, het gaat, het gaat wel de goede kant op. Eerst hadden we een plaat uit 71, deze is uit 86. Toen was het de grote hit in Nederland. Your love, Outfield. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN Today. Grote onrust in delen van Rusland. Alex Navalny, het gezicht van de Russische oppositie. Die hoorde vandaag in de rechtbank van Kirov... dat hij vijf jaar naar een strafkamp moet. Hij is veroordeeld voor fraude van een half miljoen euro. Onze man in Rusland, Olaf Koens, goedenavond. Goeie avond. Hey. Veel uh, Russen zijn boos en uh, zijn massaal de straat opgegaan. Zijn nu de straat op? Hoe groot zijn die demonstraties? Ja, die zijn vrij groot. Uh, ik ben op dit moment in Kirov... waar Navalny vandaag uh, in de rechtbank is voorbeeld. Nou, het is hier rustig. demonstranten zijn er hier in huis. Maar in Moskou is het dus nog uh, ja, behoorlijk onrustig. Uh, ja, er zijn uh, een aantal... een flink aantal duizenden mensen de benen op gegaan... om toch uh, hun oppositieleider te verdedigen. Er zijn zelf mensen gearresteerd. De oproeppolitie duurt iedereen heen en weer. Uh, dat gaat voorlopig nog wel even door, heb ik het idee. Dus het is inderdaad uh, ja, niet alleen uh, hier of in, in Moskou, maar ik geloof precies zijn in 26 steden in Rusland waar mensen vandaag de straat op zijn gegaan. Dus ja, dat is nogal wat. Ja, en ze zijn kwaad, want het, is een of tenminste, het zou een politiek proces zijn, hè? Nou ja, uh, zeg het maar gewoon zoals het is. Het is een politiek proces. He, Navalny uh, uh, was eigenlijk een paar jaar geleden een niet onbekende uh, blogger... die vooral anticorruptiezaken uh, aan de kaak stelde op zijn wetlog... En hij is eigenlijk, de afgelopen jaren is hij ja, gegroeid tot het symbool van een soort nieuwe protestbeweging. Hij heeft niet zoveel te maken met die oude oppositie, die vaak heel erg marginaal was, ook een beetje elitair. Mm. Hij is gewoon een, een, ja, een, een, een iemand uit de, de, de middenklasse die het uh, gehad heeft met, met de corruptie in zijn land. en zo land. hij is echt de leider geworden van die protesten die de afgelopen anderhalf jaar Rusland in de greep hebben gehouden. Nou, uh, er zijn de afgelopen maanden, dat eigenlijk sinds Poetin weer terug aan de macht is, uh, zijn er allerlei pogingen geweest om die protestbeweging binnen van die internet. Ja, en dit is eigenlijk de mogenslag op het geheel. Nogal, die krijgt dus vijf jaar gevangenisstraf. Ja, gevangenisstraf, dan moet je inderdaad dus, altijd in strafkampen uitzitten. Dus dat is, uh, dat is een klein beetje het einde van die ja. hey, eventjes J Jij zat vandaag in de rechtbank, jij was erbij, um, hoe werd er gereageerd daar? Ja, om precies te zijn, ik stond in de rechtbank, het is heel uh, bizar. Wanneer je rechter binnenkomt, moet je altijd gaan staan. Alleen in een Russische rechtbank mag je dan niet meer gaan zitten. Dus ik heb half uur lang gestaan in de rechtbank. Net als iedereen. Uh, ja, de sfeer was heel vreemd. Omdat het zonnet eenmaal naar buiten kwam. Ja, iedereen had het verwacht. Toch zit je daarvan. Uh, ik stond vlak bij de familie van, van, van Alexei Navalny. Ja, hij kon nog net uh, zijn vrouwen omhelzen. Zijn vrouwen kussen, zijn vader een hand. En toen werd hij uh, uh, geboeid, afgevoerd. Ja, weet je, dat zijn van die dingen. Uh, uh, ik heb dit vaker, vaker meegemaakt. Uh, natuurlijk met uh, de grote... Ja. de Korsky zaak met bijvoorbeeld die, die zaak tegen die meisjes van Poesiewijk. Je weet dat het gaat gebeuren, je ziet het aankomen wanneer het daadwerkelijk gebeurt, ja, dan schrik je toch wel even. Um, en iedere keer dat je zo'n rechtszaak meemaakt, iedere keer denk je, nou, iets erger dan dit, kan het niet worden. En dan toch weer worden er ook nieuwe mensen uh, gevangen gezet en opgesloten. En goed, Rusland gaat een bepaalde koers op, dus Het wordt steeds autoritairder. Ja, vandaag is daar alleen maar een van. Ja. Je zou kunnen denken, nou, nu weer een criticus van Poetin opgesloten. Uh, vanaf nu houden andere kritica's wel hun mond. Ja, toch is dat niet helemaal zo. Uh, dat hebben ook vandaag een beetje hier in Kierof gemerkt. Kijk, in heeft zo'n hele protestbeweging uh, gecatalyseerd. Uh, ja, hij heeft dan nu opgestoten. Maar goed, zijn, zijn, zijn, zijn hè, die beweging is er nog steeds. Uh, zijn, zijn, zijn Twitter en zijn Facebook account die zijn er ook nog steeds. Dat wordt nu door andere mensen gerund. Dus dat, dat protest blijft wel doorgaan. In ieder geval dat online protest. En het zelfs zou kunnen dat juist dit ook opnieuw weer een soort katalysator wordt van protest. We weten het niet. Uh, voor, voor nu in ieder geval zitten we in een hele gekke situatie. Want vlak nadat uh, Navalny voor die vijf jaar is veroordeeld... komt het overbaar ministerie met hem mee... Ik, dat hij eigenlijk vandaag helemaal niet gearresteerd had moeten worden. Het dus zou goed kunnen dat hij morgen weer wordt vrijgelaten. Nou, dan komen ongetwijfeld in plaats van protesten weer feesten in Moskou. En dat hij dan volgende week opnieuw wordt opgepakt. Ja, een hele gekke situatie. Er wordt echt gespeeld met de oppositie dit moment in Rusland, maar dat houdt het niet gewoon geval wel spannend. Goed, inmiddels dus in 26 steden in Rusland wordt er gedemonstreerd. Olaf Koens vanuit Kirov, dankjewel. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord, vandaag te beginnen met schrijver Filip Huf. Hadi, Willemijn, heb jij kinderen? Al mijn vrienden beginnen eraan. Baby's zijn net zoiets als magimixers, maar dan zonder de deksel en zonder de stekker. Overal eten dus, behalve in hun buik. En ze hebben de hele tijd ook nog honger. Vergezeld met dat gejengel. Ik weet niet waarom ik erover begin. Misschien omdat ik vandaag een shake maakte met de Magimix. Overigens een aanrader met dit weer. Ik wens je alvast een goed weekend. Dankjewel. En dan is die list Fred van Leer. Hey Willemijn, bonjour. Nou, uh, even een hele leuke tip voor alle mensen die zondag niks te doen hebben... en niet naar het strand willen. Ga naar Milkshake gewoon in Amsterdam Westergastbrein wordt de bom. Luister, ik verdien er niks aan om te zeggen, het is gewoon echt het leukste festival wat er is. Ik zeg roco roco. En dan Cabaretje Caroline Borgers. Hey Willemijn, werken in Duitsland terwijl je in Nederland woont, wordt grensoverschrijdend werk genoemd. Ik vraag me af. Hoe noem je dan werk in Duitsland waarvan je eigenlijk vindt dat het te ver gaat? Grensoverschrijdend, grensoverschrijdend werk? En stel dat je Duitse werkgever je naar het buitenland uitzendt... en je doet daar werk waar je je vraagtekens bij hebt. Hoe heet het dan? Grensoverschrijdend, grensoverschrijdend, grensoverschrijdend werk? Carolien Borgers was dat. Dit was hem weer voor vandaag. In de studio nog steeds Nicky Koster, Paul van Dam en André Versteeg. Drie militairen, net terug uit Kunduz. Uh, je hebt je familie omhelst. What's next? Uh, lekker genieten van even een paar dagen vrij. Gewoon even lekker je eigen ding doen. en uh, ja, Gewoon genieten van is het biertje. Je? Ja joh, je komt daar uit de 40 graden. Ga hier ja. een beetje de zon in. Ja, hier kun je lekker op het strand liggen aan de zee. Dat is waar. <laughs> Dat is waar. Jullie gaan allemaal, jij ook naar het strand? Nou, ik ben geen strandganger, strand gaan, maar ja. hè, lekker terrasje, vrienden erbij. Heerlijk. Je, biertje kan eindelijk weer. Ja. ja, heerlijk. Goed, ik doe met jullie mee. Uh, Dames en heren, dank. Nikki, André, dus. En um, ik mis er één. En Paul, juist, dank. Zometeen langs de lijn met Jeroen Stomforst. En wil je ons uh, niet missen tot morgen, kijk dan even op facebook.com/slash Eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. B -N Radio 1 presenteert.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 Zondagnacht tussen 2 en 6. KRO's Nacht van de Filmmuziek. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.